Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bob de Jong is bij zijn laatste 10 kilometer op een groot toernooi gedisqualificeerd. Bij de Nederlandse kampioenschappen in Tial verreed hij de voorlaatste tijd. En na afloop bestrafte de jury de Jong omdat hij tijdens de race een bandje van zijn arm had gehaald. Bob de Jong werd in zijn carrière vier keer wereldkampioen op de 10 kilometer en won ook een gouden Olympische medaille op die afstand. De politie in Amsterdam let rond de jaarwisseling extra scherp op bakfietsen, omdat terroristen daar mogelijk een aanslag mee willen plegen. Volgens het parool hebben alle agenten een memo gekregen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat het gaat om een breed verspreide dreigingsmelding, waarbij ook wordt gesproken over rugzakken, auto's en fietsen. Sinds de aanslagen in Parijs geldt in heel Nederland een verhoogde paraatheid. De politie van Amsterdam en de landelijke politie willen niet reageren op het bericht in het parool. Een man uit Renen heeft een celstraf en tbs gekregen voor een dollemansrit in Nieuwegein. Tijdens een achtervolging in juni reed hij onder meer tegen het verkeer in en dwars over een terras. Met een zwaar gehavende auto en een lekke band wist hij verschillende keren aan de politie te ontkomen. Een video daarvan is te zien op nos.nl. Omdat de man psychische problemen heeft legde de rechter naast 200 dagen cel ook tbs op. In Spanje hebben een man en een vrouw hun verstandelijk gehandicapte broer jarenlang opgesloten in een hok bij hun huis. Jarenlang streken ze zijn uitkering op van zo'n 1000 euro per maand. De gehandicapte man is nu 59. Hoe lang die opgesloten heeft gezeten is niet bekend. Volgens de politie zijn er al sinds 1996 geen medische gegevens meer van hem bekend. De politie ontdekte het hok bij toeval. De man lag naakt op een matras en was besmeurd met zijn eigen uitwerpselen. De broer en zus zeggen dat ze hem voor zijn eigen veiligheid hadden opgesloten. Het weer. In het westen eerst nog wat lichte regen. Vanavond wordt het overal droog. Ook morgen is het droog met geregeld zon en opnieuw een graad of 10. Op oudejaarsdag eerst regen, maar in de middag wordt het droger. En tijdens de jaarwisseling is het op de meeste plaatsen droog. Dit was het en ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 6.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur.